4 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Drie Palestijnse tieners doodgeschoten. Nabij de stad Jenin werden twee jongens van 15 gedood, van wie één het vuur had geopend op militairen, meldt het Israëlische leger. Een 17-jarige Palestijn, die was bewapend met een mes, werd neergeschoten bij een controlepost bij Jeruzalem. De Palestijnen verklaren de gewelddadigheden uit frustratie over de Israëlische afsluiting van de Palestijnse gebieden, de bouw van Joodse nederzettingen in Palestijns gebied en de vervlogen hoop op vredesoverleg. Voor het eerst sinds de westerse sancties tegen Iran zijn opgeheven, is er een lading ruwe olie onderweg van Iran naar Europa. Verschillende olietankers zijn onderweg, meldt het officiële Iraanse persagentschap. Zonder een precieze bestemming te noemen. De Iraanse minister van Olie spreekt van een nieuw hoofdstuk... in de Iraanse olieindustrie. Tegen Iran gold sinds 2012 een Europees olieembargo. Maar vorige maand werd dat embargo geschrapt, net als veel andere sancties. In ruil daarvoor beloofde Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken. De directeur van de Mexicaanse gevangenis... waar vorige week tientallen doden vielen bij ongeregeldheden, is opgepakt. Hij wordt aangeklaagd voor moord en machtsmisbruik. Ook twee bewakers zijn gearresteerd. De drie zitten voorlopig vast. Afgelopen donderdag kwam het tot rellen in de Topo Chico-gevangenis in Monterey. In die gevangenis zitten veel leden van drugsbendes hun straf uit. Arjan Strutinga heeft bij de WK-afstanden in Kolomna... zijn wereldtitel op de massastart net niet kunnen prolongeren. De Friese marathonschaatser legde het na 16 ronden in de eindsprint af... tegen de Zuid-Koreaan Lee seung Hoon. Jorien Moors is op de 1500 meter bij de WK afstanden op overtuigende wijze wereldkampioen geworden. De 26-jarige Twentse won vrijdag al de 1000 meter en ze heeft met deze titel haar tweede gouden medaille nu binnen. Het weer op veel plaatsen regen en natte sneeuw. Het is 3 tot 5 graden. Vanavond in het noordwesten droger, in het zuidoosten en oosten weer kans op natte sneeuw. Morgen overwegend droog, vanuit het noordwesten ook wat zon. Het wordt morgen 4 tot 5 graden. Dit was. Het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, nee, tanken bij de volgende. Oké. Okay. Nee, laten we daar parkeren. Dat scheelt echt zoveel geld. Precies, wanneer ben jij zo bij de hand geworden? De ANWB Onderweg app is je slimme bijrijder. Waarmee je het goedkoopst kunt tanken, het makkelijkst kunt parkeren en alle verkeersinformatie bij de hand hebt. Zo brengt ANWB je verder. Download de app gratis via anwb.nl. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major.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 Zo weer heel lang geleden hè, ik zeven jaar oud was. <laughs> weer jaartje erbij, Albertje. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Welkom bij de derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Zandvoort, goeiemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren. We begonnen met de hit van dit moment van Lucas Graham en Seven Years. Nou, wat gaan we in uur drie allemaal doen nou, in het gaan... teken van Valentijn? Nou, nou er da is natuurlijk veel Valentijnmuziek muziek nog het komende uur. We hebben al vele verzoekjes kunnen, kunnen honoreren. En uh, wellicht dit laatste uur natuurlijk ook volop in het teken van Valentijn. Met name natuurlijk ook het gedicht van de dag. Want ik heb meerdere gedichten binnengekregen. En ik heb er gewoon drie aan elkaar geplakt tot één groot, mooi Valentijns gedicht... Dat rond de klok van kwart voor vijf. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Bucks. Kwart over vier hebben we tijd voor Pit Report. Want er is altijd weer nieuws uit de wereld van de autosport. Verder hebben we natuurlijk straks de uh, einduitslagen... van de wedstrijden in de eredivisie... die om half drie vandaag zijn begonnen. En ik zou zeggen... en er wordt momenteel getennist... de finale van het ABN AMRO-tennistoernooi uh, in Ahoy. Die partij is uh, momenteel net begonnen... tussen Monfies en Clizan. Tussenstand momenteel 3-2 in de eerste set voor Monfies. Uh, genoeg reden om de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. Ik zeg Ahoy, hier is It's hot chocolate. We kunnen weer uh, twee ondernemers feliciteren hier in Salford. Jimmy en zijn partner met uh, Chocolate and Diamonds aan de Altestraat. Speciaal voor hun deze plaat van uh, Hot Chocolate. With a kiss. En het uh, started weer de kies. En uiteraard uh, ook uh, Cherish. Cherish. Ja, voorheen? Voorheen Rosarito. Ja, lief aan de grote krocht. Oh, Cherish, N nieuwe eigenaresse, nieuwe naam. En met veel elan vandaag geopend. Op Valentinsdag. Oh. En dit zou ik eens zo thuis praat. Ja, ze komen binnen hoor de Valentis bij CFM. Ah, especially for you. En uh, especially for you in de live versie en, ja, ja graag gedaan hoor <laughs> en, uh, ja, weet, je, weet je wat nou het leuke is uh, Wat ze altijd vertelde over deze uh, Kalimin ook Dat ze absoluut niet kon zingen Nou het viel toch best mee live uh, Live vind ik me zelfs nog beter dan gewoon uh, Volgens gewoon... mij ook Ja, ja. Nee, prachtige, prachtige live versie ja, wat heb je in huis? Nou, we dachten van Pit, Pit Report. Oh ja, Pit Report. Ja, dat is waar ook. Ik ben helemaal ja, door het, goed, van slag af door het vanuitijds gebeuren. maar heb je veel, ja. veel, we hebben veel verzoekjes gekregen. Ja, ik ga zo weer even op de telefoon kijken. Want ja, uh... want uh, dat blijft maar doorgaan. En uh, terwijl ik u mede kan delen dat de tussenstand in Ahoy... tussen Monfils en 3 drie, drie is in de eerste set... En uh, momenteel uh, Monfils uh, op eigen service achterstaat met 15 tegen 40. Een spannende wedstrijd en hij ging gelijk op tot op dit moment. Maar nu moet Monfix er hard aan trekken om zijn service game te behouden. Nou, we blijven dat volgen. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, volgens mij gingen we dit doen, toch? Oh. Pit Report of niet. Heel goed. Ja, op, ja, op. komt ie aan. De DTM-kampioen maakt Formule 1 debuut bij Manor. De Duitse Pascal Wehrlein maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 1... bij het achterhoede-team van Manor Racing. De mercedes protégé heeft een eenjarig contract getekend bij het voormalige Marussia. De deal maakt deel uit van de, van de samenwerking tussen Manor en Mercedes... dat ook de motoren levert. Bovendien mag Manor gebruik gaan maken van de windtunnel van Mercedes in het Britse Brackley. Wehrlein, slechts 21 jaar jong... werd afgelopen jaar de jongste DTM-kampioen in de geschiedenis van deze Tour. Het is nog onduidelijk wie bij Manner zijn teamgenoot wordt. Peerlein blijft overigens de eerste reservecoureur... van het Formule 1-team van Mercedes... en is in noodgevallen oproepbaar. Daarentegen een ex-rivaal van Max Verstappen... stapt in het DTM-team... De 19-jarige autocoureur Esteban Ocon wordt in het DTM-team van Mercedes-Benz... de opvolger van de Duitse Pascal Wehrlein, zoals gezegd... die afgelopen seizoen de DTM-kampioen werd... en komend seizoen de in de Formule 1 gaat debuteren bij het Manor-team. De Fransman werd afgelopen jaar kampioen in de GP3-klasse... maar is bij de Nederlandse racefans vooral bekend... om zijn gevechten in 2014 met Max Verstappen in de Formule 3. Hoewel Ocon de Europese Formule 3-titel -titel veroverde... maakte hij in tegenstelling tot Verstappen niet de overstap... naar de hoogste racecategorie. Met de komst van Ocon... heeft Mercedes zijn rijders samenstelling voor het DTM-seizoen rond. Met een race op het circuitpark... Zandvoort op, schrijft het vast op... 15 tot met 17 juli. De andere coureurs zijn Gary Paffett, Paul Di Resta, Robert Wickham... Christian Vittoris, Daniel Jung Cardella, Lucas Auer... en Maximilian Guts. En nog een nieuws uit de GP2-klasse. Daniel de Jong blijft de GP2-klasse trouw. De Nederlandse autocoureur Daniel de Jong... komt ook komend seizoen uit... Voor MP Motorsport in de GP2 series. Bij het team van Westmaas wordt uh, hij de teamgenoot van Olivier Roland, de Formule Renault 3.5-kampioen van 2015. De Brit die in het opleidingsprogramma van de Formule 1 team Renault zit, werd vorige week al aangekondigd als GP2-coureur van uh, MP Motorsports. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. En uh, ja, we gaan gewoon door met uh, de Valentijsplaten. Ze komen inderdaad binnen. Ik zal ze dadelijk weer even een paar uitkiezen, albert Oké. Okay. Het is inmiddels voorbij, hè? de wedstrijd Pek tegen Feyenoord, Albert uh, Jan. Wat is daar nou weer gebeurd? No, er, er, er werd nog driftig gescoord uh, in, in, in, zo tegen het eind van de tweede helft... bij de diverse wedstrijden. Zullen we even een rijtje afmaken van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld? Uh, ja, doe maar even heel snel dan. Dan gaan we FC Groningen. Even aan, heel snel. FC Groningen, <laughs> Ajax 1, 2. Pek Feyenoord, 3, 1. En Excelsior bijna uh, afgelopen, momenteel 2 tegen ADO, 4.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 Of ik alleen maar ouder mag je centje wijzen word, v -v -v verliefd over mijn oor, onderste boven. Dingen. Gewoon is bij mij, echt wel gek genoeg. alles af. zo loop ik te swingen. Lazarus en toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein, voor de allereerste keer. Laat de pijl me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd Over mijn oren, ondersteboven, daar dan nog kan fuck is the key. haar gevraagd bij CFM op deze zondagmiddag. Zandvoort op zondag. Zandvoort, een hele middag trouwens. En leuk dat jullie allemaal luisteren. Je hoort de circus Kusters en verliefd tot over mijn oren. Ja, deze mag ook niet ontbreken, hè. Lekker zwijmelen zo op de zondagmiddag. Het begint al een beetje donker te worden. En dan jij, jouw wordt harder bij deze van Poison. Hier is Love Me For A Reason. Het was wel even lekker, reason. hè, zo. Ja. Heel, Heerlijk. Echt zo, ja, zo, ja, wat zou ik wel. dus van zeggen, ja. Prachtig. Prachtig. Een prachtige plaat van Poison. Uh, dat wij dat nog eens uh, gaan zeggen, hè. I love me for a reason. Je hoorde hem op uh, Valentijnsdag. Oh, wat lekker, wat lekker, wat lekker. Jawel. Maar we hebben ook de vaste items. Zo, er is het dier van de week. Het dier van de week, luisteraars en kijkers, is bux. En Bux is in het asiel terechtgekomen als vondeling... en helaas heeft niemand hem meer opgehaald. Hierdoor is hij er ook weinig van zijn achtergrond bekend. Bux is een goedaardige reu van ruim 6 jaar... die op zoek is naar een baas die hem nog de nodige opvoeding kan geven. Hij is gek op wandelen, maar omdat hij in het asiel is geopereerd aan zijn kniebanden... moet het wandelen rustig worden opgebouwd. Met uh, tevens is hij sociaal, maar met reuwen is hij wisselend. Van katten is hij niet zo gecharmeerd. Bucks is vriendelijk, maar omdat hij soms wat lomp is... wordt hij niet bij de jonge kinderen geplaatst. Kunt u Bucks een fijn huis geven? Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken. Bucks verblijft momenteel in het dierthuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. En het Dierenthuis Kennemerland is geopend van 11 uur s morgens... tot 4 uur s middags op maandag tot en met zaterdag. Maar kijk ook even op de website wwwdierenthuis Want ook Bux verdient een thuis. En als je die mooie foto van Bux wilt zien, ook op de CFM-app... hebben we hem geplaatst, dus uh, ja, dan ben je meteen verliefd, hè? Toch, Albert oh, dan, dan verlang je toch naar Bux? Dan verlang je zeker naar... Oh, een goed bruggetje. Ja. ja, want hier is Quincy. Een verlangen.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 wat ik nodig had Lass dich niemals im Stich Du bist alles, was ich habe auf der Welt Du bist alles, was ich will Yeah Du, du allein kannst mich verstehen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 om te pakken, Albert-Jan, dat valentijds gevoel, of nou, iets. nog, helemaal. Als het daar nog niet eens is, dan weet ik niet meer. Pieter Maffi draaiden we met... Maffi, Maffi, ja. Oh. En, uh, en doe alles. We krijgen de gruzen uit Luzern. Oh, dankjewel. Luzern. Mark is daar aan het skiën. Mark, ja? uh, als je kijkt, helemaal te gek. Had zo'n wijnbroeg, zou ik dan zeggen. Mm -hmm. Maar goed, die, uh, luistert, uh, die heeft meegezongen met het uh, vorige nummer. Goed, uh, mag ik weer wat melden? Ja, tuurlijk. Oké, okay, even twee korte uh, sportberichten. Deze kwijt? Nee. Eerst de never ending story. En dan heb ik het natuurlijk over de trainer van Manchester United en alle roddels en, en, en, en wat er allemaal rondgaat. Maar het schijnt dus zo te zijn dat Mourinho tegen Intimid heeft gezegd: ik ga naar Manchester United. José Mourinho gaat komende zomer als opvolger van Louis van Gaal aan de slag bij Manchester United. De 53 jarige Portugees zou zijn aanstaande dienstverband op Old Trafford... in intieme kring hebben bevestigd. Diverse Britse kranten, waaronder de Daily Mail... een van de kranten die Louis Vergaal heel veel leest... spreken van een gedane zaak. De dagbladen halen daarbij een anonieme bron aan... Het nieuws over Mourinho zal bij Van Gaal opnieuw woede en frustratie veroorzaken. Zijn contract met Manchester United loopt nog door tot medio 2017. Door de aanhoudend wisselvallige resultaten van de Engelse grootmacht moet hij zeer tegen zijn zin in steeds weer vragen van de Britse pers beantwoorden over zijn mogelijke ontslag en zijn eventuele opvolger. De markante Portugees, ook oud trainer van Real Madrid Internationale in Porto, sprak afgelopen weekend voor het eerst sinds zijn gedwongen vertrek bij Chelsea met de pers en deed meteen een opvallende uitspraak. Ik zal snel weer terug zijn, beloofde de Special One, die daarmee volgens de Engelse media een voorschot nam op zijn zomerse rentree, of entree bij Manchester United. En zeker nadat dit weekend Manchester United wederom uh, verloor, hmm. en wel tegen degradatiekandidaat Sunderland 2 tegen 1, zullen deze geruchten alleen nog maar aansterken. Dan nog even een golfbericht, lichte stijging voor Joost Luiten op de wereldranglijst. De achtste plaats van golfer Joost Luiten in de Dubai Desert Classics... heeft hem een vijf plaatsen winst opgeleverd op de wereldranglijst. De Rotterdammers steeg op de ranking die afgelopen maandag uitkwam... van de 79 ste naar de 74 ste positie. De Nederlands beste golfer probeert zo snel mogelijk terug te keren... in de mondiale top 50, die automatisch recht geeft op deelname aan de majors. Vorig jaar speelde hij ze alle vier, maar door tegenvallende resultaten... zakte hij weg uit de top 30. Op de rangreis van de Europese Tour klom Luiten naar de 17e plaats. Dat is zover. Oké, okay, we gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Helemaal in into Valentine. Ja, ik weet het niet hoor. Hij is wel mooi, man Ja, zeker. Je hoort Marvin Gaye en let's get it on. Speciaal Valentijnsdag 2016 bij CFM. En het is kwart voor vijf, dus we gaan hem gewoon doen. Het mooie gedicht van de dag. Helemaal in het teken van Valentijn. Opgesteld door Willem Bruis. Of ingezonden, moet ik zeggen. Er zijn harten van zilver. Er zijn harten van zand Je hebt harten van koper En je hebt ze ook van kant Er zijn harten van plastic Er zijn harten van glas Je hebt harten van suiker En je hebt ze ook van was Er zijn harten van rozen Er zijn harten van hout Ik heb zelf al gekozen dat van jou, dat is van goud. Lieve Valentijn, ik ben blij dat jij er bent. Dat je altijd naast me staat. Dat je altijd luistert. Ook, ook wanneer het minder gaat. Dank voor al je steun, je warmte en je trouw. Dat jij voor mij mijn maatje wil zijn. Die ik ook wil zijn... Voor jou Het is vandaag Valentijn is weer in Het wordt tijd dat ik dit gedicht voor je verzin Het gaat over een meisje, dat meisje ben jij Waarover ik droom Dat, dat meisje maakt me nou zo blij De ogen van mijn Valentijn zijn groen de ogen van Willems Valentijn zijn blauw. De ogen van Rob's Valentijn zijn donker. Dat is zo prachtig. Je maakt mijn hart tien keren zo krachtig. Jij, jij bent het belangrijkste in mijn leven. Ik hoop, ik hoop voor lang, heel lang, maar niet voor even. Mijn, mijn hart zal ik altijd voor je klaarleggen. Gelukkige Valentijn, zal ik nu maar zeggen. Dit, dit gedicht schreef ik speciaal voor jou. En waarom? Nou, omdat ik zo zielsveel van je hou. een mooi gedicht van de dag. Dankjewel Willem Bruist. Echt enorm mooi. En dat op uh, Valentijnsdag bij CFM. Nou mocht je ook uh, zo'n uh, mooi gedicht kunnen maken en willen maken. Stuur hem dan naar uh, cfmredactie. www.cfmzoonvoort.nl En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel bij ons op de radio. Een dag hoor, Albert Jong, want hij was wel enorm mooi. Maar nou, dit was jouw valentijnsnummer, hè? Uh, ja, Van Morrison was dat. Ja, prachtig. De uh, Brown Eyed Girl. <laughs> nou, we kunnen nog een uh, valentijnsplaatje draaien, hoor. Ja. De hele dag uh, vandaag, het op zondag in het teken van Valentijn. En ik hoop dat je er een beetje van geniet. That I have and it's given to you. Yeah, and it's true. Lottie, rock, twinkly deep, do you believe in a girl like me? this is the one for you to be with. But when I'm caught all alone, I start besting. It's from state of depression, and then the thunder clouds of doubt move in. I begin to wonder, do you still love me? But after. Van vadersdag op uh, het jan dan uh, kon ik thuis ook weer eens draaien weer eens uit de kast schaal stof van raf en zo die zien we alweer uh, op de radiotoren bij cfm zond wordt op zondag met Janice. en I love your smal oh wat leuk dat op vader 2016 zit er inmiddels alweer op in de pop. Ja, even kwart voor vijf is begonnen. NEC thuis ontvangt PSV. Ja? Tussenstand 0-0. 0-0, oké. En uh, de finale van Rotterdam-ABN-Amro uh, tennistoernooi tussen Monfils en Clizan. De eerste set is uh, in een tiebreaker uh, gewonnen door Monfils, 7-6. En in de tweede set staat het momenteel 1-1. Oké, okay, en woensdag ben jij er weer met de vernieuwjaren? Ja, en we gaan uh, terug naar 1981. En wel naar het legendarische uh, concert wat Simon en Garfunkel gaven... in Central Park, New York. En dat is, uh, wordt twee uur lang genieten. Alle klassiekers uh, van hun komen voorbij. Maar de, dat was een publieke belangstelling van meer dan 500.000 mensen... die daar getuigen van zijn so. geweest. En daar is natuurlijk een hele mooie dubbel LP van gekomen. Live registratie van dat concert... Dus dat is woensdag tussen 2 en 4 ZFM, de finieljaren. Stem dan ook weer af op ZFM. Uh, en wij zijn de zaterdag weer. Toch? Wij zijn de zaterdag ja, weer? Ja, oké. Okay. Hele fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. En een fi fijne valentijn nog, hè? Hele fijne valentijn. Oké, okay, geniet ervan. Dag. Groetjes. Doei doei. give a whistle.